Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de gaza binnengereden. Dat zegt een Frans persbureau. Volgens het leger zou de grondoorlog in het noorden bijna klaar zijn en richten ze zich nu dus op het zuiden. Er zijn daar flyers uitgedeeld waarop staat dat bewoners maar beter kunnen vertrekken. Ondertussen gaan de aanvallen in het noorden van Gaza door. Door bombardementen in Gaza stad zouden meer dan 30 mensen om het leven zijn gekomen. Het zomercarnaval in Rotterdam ziet er volgend jaar anders uit. Het feestje s'avonds is op een afgesloten terrein. Hier wordt dan eerst gecheckt voordat je naar binnen gaat. Ook is sterke drank verboden. Volgens de Rotterdamse burgemeester Abu Talib is dat nodig om te voorkomen dat de pool weer uit de hand loopt. Bij De laatste editie werd er geschoten en ook vond er een steekpartij plaats. Drie mensen raakten gewond. Gooi nieuwe kleren eerst in de was voordat je ze aantrekt. Volgens een Europees onderzoek kan het zijn dat er giftige stoffen op of in zitten. Er werden 166 kledingstukken getest. Bij die uit China werd in 1 op de 6 gevallen iets gevonden dat er eigenlijk niet in thuis hoort. Zoals Nikkel of het kankerverwekkende Chrome 6. En honderden medewerkers van Spotify moeten hun spullen pakken... De muziekstreamingdienst schrapt zo'n 1 op de 6 banen. Een collega van de Economie legt uit waarom. Nou, eigenlijk gewoon kort door de bocht. Het gaat niet zo goed bij Spotify. Ze zijn wel het grootste audioplatform qua gebruikers. Ruim 500 miljoen mensen. Maar het probleem is, ze hebben te veel kosten. Ze moeten gaan snijden in de kosten. Want ze zijn al jaren verlieslatend. Ze hebben in 2021 een keer winst gemaakt. En uh, dit jaar ook nog. Maar daartussen gaat het gewoon heel erg slecht financieel met het bedrijf. Spotify. Heeft ruim 5 miljoen gebruikers, maar de helft betaalt voor hun abonnement. Het weer, dat is regen in de zuidelijke helft van het land. Vanavond trekt hij naar het noorden en valt er daar ook wat natte sneeuw. Het is een gaatje of twee vandaag. Morgen af en toe regen bij maximaal 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Sound Welcome to the best show on the radio. flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere i've looked at clouds that green but now they only block the sun life that way, but now old friends are acting strange, they shake their heads, they say I've changed, well something's lost, but something's gained in living it. de aanslagen op haar gitaar... stierf Joni Mitchell weg... met Boothaarts. Nou, dat klinkt... veel dramatischer dan wat ik het <lacht> eigenlijk wil. <lacht> dat wat ik eigenlijk bedoel. <lacht> Want het prachtige nummer... Uh, dat was... Uh, uh, het verzoeknummer van uh, de volgende... Uh, uh, persoon die wij gaan interviewen. En als het goed is... hebben we die aan de telefoon. Dat klopt. Dat klopt. Goedemorgen. Onze eerste vraag is altijd... Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven en op welke wijze ben je verbonden... of voel je je verbonden met de regenboogcommunity? Oh, dat zijn een heleboel vragen. Het zijn er drie. Ja, het zijn er drie. <laughs> ja, dat is een snelle teller. Dat ja. <laughs> ja, maakt niet uit. Uh, ik ben Elf Hofhuis, uh, bijna 63 jaar. Uh, moeder van drie, oma van vijf. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik geef uh, uh, een bijlet aan de leerlingen op de basisschool... En uh, ik voel mij verbonden met de regenboogcommunity doordat ik heb een uh, zoon die is gay. Uh, en via hem ben ik uh, betrokken geraakt bij COC Kennemerland. Eerst als voorlichter en uh, daarna ben ik acht jaar secretaris geweest van het afdelingsbestuur. Kijk, dat is uh, al een staat van dienst uh, Els. Hartstikke fijn dat je naar de uitzending kon komen. En uh, nou, excuses dat we begonnen zijn met het uh, verzoeknummer. Normaal gesproken draaien we dat altijd achteraf. Uh, uh, misschien is het gelijk goed om even te vragen: waarom heb je dit verzoeknummer gekozen? Nou, ten eerste vind ik het een prachtig nummer. Ja. Altijd gevonden. Uh, uh, en dan zou je zeggen: van, wat heeft het te maken met de regenboogcommunity? community Op zich, niks. Uh, behalve dat CNC uh, Nederland organiseerde altijd een uh, oh, jaarlijkse feest. True Colors in Paradiso ja, en daar uh, wordt altijd aandacht besteed aan de mensen die het jaar daarvoor uh, overleden zijn en dat gaat dan door middel uh, van een tekstje en een mooie foto en daar wordt een lied bij gezongen en dit nummer uh, werd daarbij gezongen door Alex Klaassen, ja. ook een hele mooie uitvoering en ik, die heb ik helaas niet uh, terug kunnen vinden. Maar goed, de ja, echte ja. uitvoering is ook mooi. Zeker, zeker. We hebben ook inderdaad ons best gedaan om even te zoeken naar de uitvoerder van Atersklaassen. En uh, nou, daar was het in ieder geval bij. Dus in onze herinneringen weten we hoe dat gezongen werd. Maar die van Joni Mitchell is inderdaad ook prachtig. Els, uh, we interviewen in het kader van het aanstaande COC Songfestival. Wanneer ja. en waar vindt dat plaats? Zaterdag 17 december. Leeuwarden in het uh, pod met de neushoorn. De neushoorn, nou, dat is wel grappig. <laughs> een ja. grappige naam inderdaad. Kun je ons en de luisteraars uh, vertellen wat het COC Songfestival inhoudt en hoe lang ja. dat al bestaat? Nou, het is ooit uh, begonnen uh, uh, na de, uh, het enorme verlies van Willeke Albersi op het Euro Festival in 1924, uh, 24, <laughs> 1994. En toen mochten we een jaartje niet uh, meedoen. En toen bedacht uh, COC Limburg een alternatief. En die dachten wij organiseren zelf een uh, songfestival. En dat was het Nationale COC Songfestival. En inmiddels zijn we geloof ik aan de 27e versie. Zo. En, uh, ja, we doen het elk jaar. Behalve natuurlijk in de coronatijd. Ja, toen was die uh, even niet mogelijk. En, uh, nee. Nee, de, de, de videoopnames, zeg maar, het alternatief van het grote festival. Dat, uh, dat was nogal een, een, een gedoe. De vraag is: hoe ben jij bij zo'n festival betrokken, geraakt? Nou, uh, elke deelnemende partij mag een, uh, een jurylid uh, afvaardigen. En uh, ik was dat ooit, jaren geleden, en ik ben daar eigenlijk een beetje blijven hangen. Ah. En uh, <laughs> uh, ja, als uh, deze jurylid en uh, uh, uh, moet ik moet even denken, later heb ik, heb ik samen met. Uh, Hans Goes, uh, de verzorgde bij de inzending van de COC kennen En sinds een paar maanden ben ik lid van het uh, landelijk uh, songfestival Team. Dus wij begeleiden de organiserende uh, organisatie. En dat is dan in de nu COC uh, Friesland. Ja, wat leuk. Ja, ik, volgens mij komt er flink wel bij kijken om dat allemaal uh, op uh, poten ja. te zetten. Ja. Ja. Ja, en, en uh, hoe groot is het team, zeg maar, die dat, uh, die dat organiseert? We zijn met z'n vieren. Met z'n vieren, ja. Nou, ja dan, dan, dan, uh, vanuit landelijk, hè? Ja, ja. Dan, dan ben je zeg maar, in deze laatste dagen flink voelop uh, flink bezig, denk ik. Ja, ja. ja. de komende week <laughs> hebben we het enorm druk. Ja, hartstikke mooi. Ja. Hoe komt het uh, festival aan deelnemers eigenlijk? Ja, eigenlijk uh, via social media en... Uh, uh, uh, wij uh, mailen altijd uh, allerlei organisaties. Van nou, dan en dan is het weer daar en daar. Wil je meedoen? Heb je een leuke inzet? schrijf je in. Ah, en uh, kun je al iets klappen over hoeveel deelnemers er uh, dit jaar mee gaan doen? Ja, tien. Tien? Ah ja, oh, ja. ja maar dat is leuk. Ja. Een beetje nadenkend over zeg maar uh, regio's en provincies en dergelijke dan. Uh, doet uh, uh, uh, de, iedereen mee of...? Uh? Nee, nee, nee. Uh, onze regio doet helaas dit jaar niet mee. Uh, hopelijk volgend jaar wel weer. En uh, Ja, er zijn toch ook wel een aantal regio's en organisaties die niet meedoen. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties op LHPTI-gebied. Ja. En, ja, die mogen eigenlijk allemaal meedoen. Ja, ja. Maar dan wordt het een, zeg, een, een, een soort weekprogramma, hè? Als, als iedereen mee zou doen. Dus dat is ook weer niet helemaal uh, vol te houden voor nee. de luisteraars. Nee, dat is niet, nee, dat is nee zeker niet. Uh, vorig jaar uh, um, hadden we wel een inzending vanuit VOC Kennenbeland. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus, heb staan, dat was uh, niet uh, Jesse en Bam. Oh. Uh, wij hadden Alexander, ik weet ik ben zijn achternaam, is dus even kwijt. Uh, die eindigde op de zesde plaats, helaas. Ah. Uh, Jesse en Bam, die uh, vertegenwoordigt de Ros Vijftig Plus. Het is een, uh, mannelijke organisatie. En uh, die uh, hebben gewonnen. Maar het is een mannelijke organisatie met niet een eigen uh, ja. Nee, eigen vaste, vaste regio. Dat is natuurlijk op nationaal niveau 50. Plus. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja, oh, Daar dat, dat heb, dat, dat heb ik mijn redactietaak niet helemaal goed uitgevoerd, om het zo maar nee, te zeggen. Nee, Maar, ja. Dus, maar uh... ja, omdat zij het dus uh, niet uh, wisten hoe ze het wilden organiseren, hebben we gevraagd aan de nummer 2 vorig jaar die won. Uh, Friesland, of dat zij ze wilden organiseren. En dat wilde ze. Ah ja, op die manier. Want er kon natuurlijk niet een regio zeg maar, vertegenwoordigd worden aan uh, 50+. Nee, plus. nee. nee. nee. Waar, waar werd vorig jaar de, de vorige editie gehouden? In Haarlem, in de ah, ah ja, natuurlijk. En wie was daar de winnaar? Ja, Jesse en Bam dus. Oh, ja. Oh, nou, ik ben niet helemaal scherp, geloof ik. Nee. Ik denk dat ik nog even een kopje koffie moet nemen. Sorry. Oh. Ja. Oh. Ja. Nou, in ieder geval gaan we het nummer zo direct wel draaien. Dat, uh, dat kan ja, ik dan wel het vertellen. Is ja. Het, is, het ja. is heel erg leuk ja. Ja, COC uh, zou het eigenlijk niet organiseren. Want ja, eigenlijk uh, degene die wint organiseert het. En uh, COC met Nederland had het gewonnen en die had het georganiseerd, dus ging het niet door vanwege corona. En toen hadden ze we het weer georganiseerd, toen ging het weer niet door. Toen hadden ze zoiets: nou we gaan het niet nog een keer doen. Wie wil? En toen zeiden wij, nou, wij doen het wel heel graag. Op ah, die manier. Ja. Ja. Zijn er nog uh, kaarten te kopen voor 16 december? Ja, zeker. Ja. Niet zo heel veel meer, dus ik zou uh, als je wil, uh, en is hartstikke leuk, het is één groot feest. Kijk even op de website van uh, Songfestival, COC Songfestival en daar staat wel een linkje hoe je kaarten kunt kopen. Oké, okay. ja. En anders uh, via de Neushoorn en Leeuwarden. Ja, en uh, kan er ook van het Songfestival de genoten als je zeg maar, uh, geen kaartje meer kunt kopen? Of uh, je, je kunt niet? Dat is er een weten livestream? we nog niet. We weten nog niet of we een uh, livestream doen of niet. Of we dat kunnen realiseren. Maar dat, uh, mocht dat wel zo zijn, dan wordt dat gewoon op onze website en onze Facebookpagina bekendgemaakt. Oké, okay, dus eigenlijk sowieso even naar de website toe. Want daar een kaartje kopen en mocht je niet kunnen, ja. dan kun je daar altijd eventjes de actuele informatie uh, ja. horen over hoe of wat via de livestream. Ja. ja. Nou, dankjewel voor dit, voor dit interview. Um, uh, heb je nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik hoop dat heel veel mensen komen. En nogmaals, het is een groot feest. Dus is echt hartstikke leuk. En uh, ongedwongen. Dus kom naar Leeuwarden. Het is wel een eindje weg, maar. Wilwarden is ook wel een hele leuke stap. Dus maak er een leuk weekendje van. Ja, precies. Ik wou net zeggen, boek een hotelletje en dergelijke. En maak er een nou. leuke weekendje van. Ja, zeker. Ja. Dankjewel Els. Nou, we hebben je verzoeknummer gedraaid. Maar uh, we ja. gaan in ieder geval uh, sowieso straks even luisteren naar Jesse en Bam. Met het nummer ja, je. Loes. Dankjewel. Oké. Okay. En fijne dagen. Dankjewel. Doei. Si seulement elle savait comment comment tu la regardais Elle serait effrayée Si seulement elle savait comment comment tu l'imaginais Elle pourrait t'abîmer Mais laisse laisse le temps il pourrait vous donner une chance de vous retrouver Préjugé, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, toi les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Je savais comment, comment tu pourrais l'aimer tellement vol dromen van jong Wil mijn ooglid niet open Een droge tong Mijn lijf stijf als een plank Wat een oud vlak Het is wat iemand schreef Dit is echt kak En dan komt zij binnen Zij is van hier Op praten zegt ze Hallo, vol plezier Wij gaan even lekker om ze helpt me uit bed en zegt, ik ben Loes. Met Loes onder de douche. Het is de beste, het is echt zo'n snoes. Loes is de liefste paard. Zij is voor geen kleintje vervaard. Ze droogt me dan af en vraagt even door. Ach, lieve mevrouw, loopt u even voor. Dan ziet ze de foto van heel lang geleden. Mijn liefde van altijd, met wie ik vree. De foto van liefde van Mies en mij. We waren de bruidjes, zij en zij. Een leven lang samen, vol lief en leed. Tot Mies, door haar ziekte, Mijn Leed. Wit fronsend van schik keek Loes me aan. Ze wist niets te zeggen en wilde snel gaan. Ik vroeg haar te luisteren naar mij, oude vrouw. Mijn kamer plots leeg en ik voelde de kou. Nee, ik had geen kinderen en man gehad. Want de mis was mijn liefde en dat was zo. Is dat fout Waarom doe je zo raar De liefde was zo mooi Tussen mij en haar Loes keek me aan En zei ja het is waar Maar ik heb geleerd Dat is raar Maar u heeft gelijk Wat ik doe is dom Dus morgen ben ik er raar Ja yeah. Wederom Ja daar gaan we weer Onder de douche, is de beste. Het mm, is echt zo'n snoes. Loes is de liefste paard. Zij is voor geen kleintje vervaard. Met Loes onder de douche. is de beste. Het oh, is echt zo'n snoes. Loes is de liefste paard. Ze is voor geen kleintje, ze is voor geen kleintje Ver Dat waren Jessie en Bam. De winnaar uh, ja, uh, van uh, twee jaar geleden. Nee, nee vorig, vorig jaar. Vorig ja, vorig jaar ja. En ja. dan was het in het uh, in Haarlem. In het, uh, uh, hoe heet het? Um, patronaat? patronaat. Patronaat inderdaad. Ja, en van ja. Roze 50 plus. Precies, dat was het. het. Ik gooide het heleboel door elkaar, <laughs> inderdaad. Loes onder de douche. Een hartstikke leuk <laughs> nummer over, uh, ja, zeg eigenlijk de aandacht. Voor uh, uh, uh, in de zorg. In de zorg, ja. En dat is Roze 50 Plus, daar natuurlijk de vertegenwoordiger van. die ja. helpen de aandacht te besteden aan de zorg. <coughs> uh, en aan de, ja, de erkenning van de diversiteit. Op, met name op het gebied van de LHBTI-community. Ja. Uh, uh, vandaar Roze 50 Plus, dus ouderen in. Uh, in de zorgingshuizen of thuiszorgen, dat soort dingen. Ja, het rechte winnaar inderdaad. En uh, nou ja, uh, de aankomende uh, uh, COC Zangfestival uh, is op 17 december. Uh, 16 december. 16 december. In Leeuwarden. <laughs> in Leeuwarden. En uh, daar zijn nog kaartjes voor te koop uh, voor 19,50 euro. Dus uh, dan heb je ook een avond van 10 uh, mooie, mooie inzendingen. En er zal ongetwijfeld nog een showprogramma omheen zijn... Um, wil je de kaartjes bestellen, ga dan naar dan songfestival.coc.nl Heel ja. goed? Ja, dat Super. had je goed. Nou, dat had ik goed. Ja. <laughs> <laughs> dat was klopt. Oké, okay, volgende item. Ja, dat zijn nou, eigenlijk we, actualiteiten. Toch? Ja. ja. ja dan hebben we nog uh, iets actueels te bespreken? Um, nou ja, naast dat we natuurlijk nog een keer oproepen aan de mensen... om uh, te stemmen voor de top 54. Ja, doe dat, dat vooral. Dat kunnen we altijd doen. Uh, want we hebben nog wel uh, wat stemmen nodig. En uh, zoals we net al zeiden, we gaan niet verklappen wie er nu bovenaan staat qua nummer. Maar het wordt in ieder geval weer een verrassende lijst. Er staat echt voor iedereen wat tussen. Want dat proberen we natuurlijk te draaien het hele jaar door. Uh, en, ja, en je mag nou, ook een eigen verzoek indienen. Ja, oh, ja, dat ook. Dus dat, dat ja. mag ook nog. Ja. Precies. Dus het, als je denkt, van, nou die, die, dat nummer wat ik nou heel graag wil horen, dat staat er niet bij. Dan uh, kan ja. je dat opgeven en de reden waarom, dat is leuk. Ja. Uh, en als je wil, uh, of je komt naar de borrel of uh, je geeft je telefoonnummer op en dan kunnen we je bellen tijdens een uitzending, zodat je zelf kan vertellen waarom het zo'n leuk nummer is. Ja. En misschien heeft het ook nog een persoonlijke betekenis voor je. Dan uh, is dat helemaal leuk om te ja, horen. Het leuke is natuurlijk inderdaad als je het zelf live komt vertellen ja, of helemaal telefonisch. Ja. Maar het moet niet. Het moet niet. Nee, het mag. Alleen de plaats met het verhaal vind ik we wel heel leuk om, ja. uh, om te horen. Ja, want wij het zelf... kunnen het ook voorlezen. Hè. Als je zegt: nou, ja. ik hoef niet zo nodig op de radio. Kan je het verhaal erop schrijven nou, ik uh, was mijn eerste dans, weet ik veel. Uh, nou, dan kunnen wij dat vertellen Precies. bij dat nummer. Precies. Trouwens, als je dat verzoeknummer wil aanvragen en je zegt van ik zou het wel graag willen vertellen, dan moet je daar eventjes in de omschrijving zelf even je telefoonnummer neerzetten en vertellen dat je dit wilt. Want we hebben daar geen aparte kolom voor. Nee, precies. Dus dat moet in de opmerking. Ja, precies. In de opmerking moet ja. je dat er even bij schrijven. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Even een tipje van de sluiger, uh, uh, Jelma. Ja. Vorig jaar hadden we natuurlijk feest van George Michael. Ja, de, de, en, daar kunnen we in ieder geval zeggen, die, die staat niet meer uh, hoog in de, in de lijst. Ah. Uh, dat komt ook omdat hij natuurlijk vorig jaar al erin stond. Dus uh, die is wel één keer afgespeeld. Dus daar konden mensen ook wel uh, op stemmen. Maar ja, een, een tussenstand is eigenlijk dat het met vrij nieuwe nummers wordt het spannend wie er bovenaan gaat staan. Dus het zijn niet meer de klassiekers zeg maar, hè, van vroeger... maar nieuwe nummers die of afgelopen jaar of recent zijn uitgebracht... die uh, ja, zijn aangenomen door de LBTI-community... die staan nu toch wel echt uh, te ja, hoog in de lijst om, uh, ja, om te gaan winnen. En wie dat is, dat gaan we niet zeggen... want anders gaan mensen nee, strategisch nee. stemmen. Maar ik, moet, ik denk dat iedereen... De nummers wel kent waar het om gaat. En natuurlijk ook een paar songfestivalnummers die ertussen staan. Uh, ook van afgelopen jaar, maar ook van eerder. Vertel. Die scoren natuurlijk altijd goed. Nou, bijvoorbeeld uh, Lorene, natuurlijk, de, de winnares uh, uit Zweden met Tattoo. Die wordt ook een aantal keer opgestemd. Uh, Madonna is weer populair. Uh, ja. Mannenskin was... waarschijnlijk. Hmm? Manneskin waarschijnlijk. Manneskin, ja, die staat er ook in. Dat, uh, die hebben we dit jaar ook gedraaid. Uh, uh, uh, en verder de verzoeknummers, uh, daar zitten ook wel weer wat uh, originele nummers in waar wij dan niet uh, aan hadden gedacht blijkbaar. Kijk. Dus uh, altijd het... fijn als mensen daar ons aan helpen herinneren. En, uh, wat trouwens nog leuk is om te zeggen, mocht je nou een, uh, een nummer in de lijst zien staan waar je sowieso al uit kan kiezen maar dat je daar toch nog wat bij wil vertellen dan kan je dat daar natuurlijk ook invullen. Ja. Dus het hoeft niet per se een nummer te zijn die er niet in staat, maar als we die toch al draaien, misschien straks... dan kunnen we er iets bij vertellen. En dat maakt het toch altijd wat... Uh wat leuker. Dus, ja, uh, ja. Ja. Tegelijkertijd wordt het heel spannend natuurlijk, want we hebben maar vijf uur. Ja, hoor. We zitten in de top 54. <laughs> Elk beten jaar langer. weten dat, uh, dat een nummer onder meer ge uh, gemiddeld een drie minuten duurt, ja. uh, kunnen we niet zo heel veel... Ik denk dat we volgend de... jaar na vijf en een half uur moeten. Dan... Sommige, sommige, sommige ja, ja, duurt ja, acht minuten. Al, uh, dus ja. ja, nou, we ja. hebben vorig jaar natuurlijk een nummer gehad van de Can Take My Eyes of You, en dan de, de echte originele lange versie. Daar wordt nu weer op gestemd. Oh, dus uh, <laughs> misschien dat we even... Het dus extra... is dus vijf uur en tien minuten. <laughs> ja. Misschien is het wel een hint dat we zelf wat minder... Of, uh, minder aan moeten, de moeten de praten. Of, uh, ja. wat meer muziek moeten draaien. <laughs> dus, uh, nou ja, dat kun je ook uh, zeg ter plekke kun je dat daar, uh, dan melden. Want we roepen je ook absoluut op om naar uh, café anders te komen in de Halterstraat. Ja, uh, vanaf vijf uur, hè? Vanaf vijf ja. uur Maar gewoon iets eerder, want om vijf uur beginnen we met de uitzending natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Ja. maar uh, ja. Ja. Nou, vanaf vijf uur is in ieder geval uh, ja, dan is het De vijf in de, de, de, 5 de, in de klok, zoals dat ja. dan wordt gezegd. Dus ja. En dan, dan kunnen we dus ook een drankje doen, maar je kunt dan ook een drankje doen, maar dat is natuurlijk gewoon ook een regenboogborrelcafé. En dan beginnen we terug te tellen vanaf 54 naar tot tien uur de ontknoping. Maar daarnaast is het niet afgelopen, Joop? Nee, daarna uh, dat we niet meteen mensen wegsturen, er zal weer uh, wat leuke muziek worden gedraaid. Dus ja. mensen die dat gewend zijn van de regenboogborrels afgelopen twee keer, in de zomer en in september, die uh, kunnen weer dansen. Ja. En sowieso word je natuurlijk al een beetje in de sfeer gebracht door die top 54, die vaak natuurlijk wel vol staat met uh, ja, lekkere, nummers. rustige nummers. Dus uh, ja, Lekkere zwingende handen. nummers. Ja. En uh, dat is uh, onder uh, leiding van uh, DJ de Jellybean. Jellybean, Ja, Jellybean. yeah. nou, nou, Dat weten we <laughs> in ieder geval dat het goed gaat komen. Die, uh, ja. Hartstikke gezellig. Ja. Uh, volgens mij is het tijd voor uh, de tune. De tune, de tune, de tune, the tune, the tune, the tune. <laughs> voor mij hebben we <laughs> dan. Jelmers journaal in kleur. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken. En Nederland werd vanochtend wakker in een witte wereld. De guilty pleasure van onze aanstaande minister-president werd als snel werkelijkheid. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. En Nederland zal de komende tijd veranderen. Nederlanders komen weer opeen te staan. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. Er wordt gestopt met diversiteitsgeneuzel en cultuur. GSA's, drag queens en lessen over seksuele diversiteit zijn niet nodig. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. Uitsluiting en discriminatie kan gewoon weer, maar de schuld ligt bij de buitenlanders. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. Er moet en er zal een knijterrechtskabinet komen. Dat wordt de oplossing voor de problemen in ons land. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. We stoppen met de NPO. Aandacht voor bijvoorbeeld politici op een zender die iedereen kan bereiken is totaal overbodig. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. Transgenders vergelijken met kamelen en dromedarissen. Dat wordt de norm de komende jaren. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. ...homo's hebben het homohuwelijk al, dus wij moeten wat minder zeuren. Dit is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken. Bijna 25% van de Nederlanders koos voor Geert Wilders... ...en geeft PVV nu het voortouw voor het landsbestuur. Dat is democratie. Dat is wat het volk wil. Het volk heeft gesproken en er kwam een verkenner van de PVV... ...die maar twee dagen bleef. Hij werd beschuldigd van fraude... Dit is wat het volk wil. Heeft het volk gesproken? Drie kwart van de Nederlanders koos voor een duidelijk ander geluid. Ook dat is democratie. Is dit wel wat het volk wil? Jelmers Journaal in Kleur. Nou, dat was weer een uh, helder statement, uh, Jelmer. Ja, en dit is wat het volk wil. Ja, ja. nou ja, nou ja ik, en, en, en de, de, de omslag aan het einde vond ik inderdaad ook wel krachtig. Ja. Uh, met de driekwart inderdaad die er niet voor gestemd heeft. En uh, is dat inderdaad, is dan wel dit wat het volk wil? Wat het volk wil, wil. ja, precies. Uh, ja, ja. We gaan het zien, we hebben het in het vorige eeuw, uur hebben het al uh, over, uh, over gehad. En uh, het is afwachten waar uh, Plasterk uh, woensdag mee komt met zijn bevindingen. Nou, niet geval kort van de volk wil het. Ja, nou ja, dat, uh, <laughs> ja dat, dat is heel erg duidelijk. We gaan, het, uh, we gaan het allemaal zien. Nee, je hebt ook ja. een mooi nummer eraan gekoppeld. Ja, nu uh, een, een nieuw nummer. Uh, de artiest is bekend van the Pride at the Beach. Uh, want hij uh, trad op uh, bij het Pride at the Beach concert in de protestante kerk. Uh, Maarten, nog steeds uh, heel goed bezig. Samen met Noah Eva, Het Strand. En het is een, uh, ja, gewoon een prachtig nummer. Ik volg hem best wel, dus uh, laten we ernaar gaan luisteren. Altijd maar weer. gewend aan mijn zorgen Ik mis soms perspectief en loop zonder kompas Ik zit vast en ik kom er niet uit Oh, maar hier aan het strand is het stil Ik laat mij door golven bewegen Ik dans in de maat van de regen Ik heb de balans teruggekregen En ik vind die rust in de leegte Rust in de leegte. wie oh, oh, oh, oh. vind ik rust in de leegte. Hier vind ik rust in de leegte. Hier vind ik rust in de leegte. Hier vind ik Christ in de leegte. Hier vind ik rust in de leegte. on tables, presents under trees, where the man says the snow might be falling this Christmas Eve. Lights outside a twinkling, but I'm out here on the road, and I can't wait to hold you close when I get ho-ho. Bin I'd be a stone Uh, wegjankende klank van, uh, van de steelgitaar. Uh. Neem afscheid van Brian Ruby met Christmas With You. Brian Ruby draaiden we ook al in dit eerste uur. En als je dan denkt, oh Sinterklaas moet nog komen. Uh, ja, ook uh, wij hebben een, uh, zeg maar even een item wat ons natuurlijk al verder in december brengt. Aangeschoven is uh, Kees Roos. Welkom. Dank je. Hartstikke fijn dat je er bent, want uh, dit nummer heeft ook eigenlijk alles te maken zeg maar, met het item waar wij het nu over gaan hebben. En uh, Kees, onze eerste vraag is altijd, wie ben je? Dat weten we inmiddels natuurlijk al. Wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI-community? Well, zoals je zei, mijn naam is Kees Roos, dat verandert uh, niet. Ik heet wel uh, nog Zoaco, maar, uh, mijn man ja. ja. Um, uh, ik ben uh, 69. Ik woon hier samen met mijn man in Zandvoort. Uh, ik ben in het dagelijks leven veel bezig met uh, Kennemerhart. Hart. Uh, Huis in de Duinen, vooral. Uh, waar ik vrijwilliger ben. Uh, lid van het uh, cliëntenraad. Maar ook van Kennemerhart Hart zelf. De overkoepelende cliëntenraad, de centrale cliëntenraad. Daar ben ik uh, hard mee bezig. En dan vooral natuurlijk ook de inclusie. Hè, de, dat is iets dat op, mij op uh, nummer één staat... in elke vergadering er weer ingooi. En, uh, en je had het net over 50+. Plus. Uh, er was een 50+. Plus. En, uh, ja, maar de tijd gaat door. Dus ik ben nog steeds aan het strijden zo van... hé, hey, maar wacht eventjes. Uh, we moeten wel verder. We moeten niet stil blijven staan met wat we eerst hebben. Er komen natuurlijk steeds meer aanbevelingen bij voor uh, mensen. Um, ja, wat heb ik gedaan in het verleden? Heb ik heel veel gedaan hoor, voor de community. Want ik heb, uh, uh, toen moest het uh, partnerschapregistratie nog komen. En dat ging toen uit van uh, de Keekrand, hè? Ik weet niet of jullie nog ja. kennen de kekerrand ja, van vroeger. Ja, van Henk Krol. Van, van ja. Henk Krol ja. in Best. En daar ging ik wel twee of drie keer in de week heen. En dan ging ik alle gemeentes in Nederland bellen. En uh, dan werd ik uitgenodigd voor uh, gemeenteraadsvergaderingen. En dan ging ik daar pleiten... Om die partnerschapregistratie, want dat ging toen per gemeente. Hè. De gemeenten mochten zelf kiezen of ze wilde, ja of nee. Veel gesprekken gehad met Boris Dietrich omtrent het uh, homohuwelijk. En toen dat het eigenlijk voor elkaar was, toen dacht ik, nou ja, nou is het overigens ook niet meer. <lacht> toen ben ik een tijd uitgestapt. Oh ja, toen kon je eventjes op je lauwe gaan rusten met zomaar ja, te zeggen. Ja, toen heb ik er helemaal niets meer even <lacht> een tijd aan gedaan. En nu zit ik weer in Zandvoort. En nu ben ik weer een klein beetje, uh, maar dan vooral nu in met de oudere zorg. Ja, en natuurlijk uh, af en toe ook uh, ver, uh, verbonden met een activiteit aan uh, Pride on the Beach. Hè? Ja, dat is mijn alter ego. Ja. Die, uh, die, uh, die is wel eens met Pride on the Beach uh, verbonden geweest, dat klopt ja. Precies, ja precies. Uh, je bent aangeschoven vanwege de expositie die je op dit moment houdt. Ja. Um, ja. Hier in Zandvoort. Ja. Uh, vertel erover. Ja, de expositie zijn kerstallen. Uh, Kerstallen in alle grootte en maten, allerlei soorten materialen, uh, je noemt het maar op uh, wat voor materiaal, het, het is er wel. Uh, ze zijn vanaf 3 mm tot gewoon levensgroot. Uh, ik heb één ruimte helemaal ingericht uh, als, uh, als kerstal, dus één hele grote ruimte als een hele grote kerstal. Maar ja, er zijn er ook van 3 mm bij, er liggen vergrootglazen bij, anders kan je het niet zien. Dat kun je niet zien. <laughs> Maar er is een uh, kerstal van goud, uh, zilver, uh, de hummels. Uh, medium grote kerstallen. En ik heb, het, uh, ik heb van uh, de gemeente uh, gelukkig het draadhuis mogen gebruiken daarvoor. Het staat natuurlijk leeg. Maar uh, vooral meneer Gertjan Blijs vond het fantastisch dat er wat inkwam. kwam. zit er natuurlijk drie maanden in. Ik heb een maand voorbereidingstijd. Ik heb me helemaal aangekleed in kerststijl. Dus je herkent echt helemaal niets meer terug van heel het. Uh, Raadhuis dan binnen niet meer. Wow. Het is helemaal een beetje uh, omgebouwd tot kerst. Tig kerstbomen, tig kerstversiering en het is echt één, één kerstsfeer geworden. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is hetgene wat er aan uh, expositie op het ogenblik te zien is. Ja, je noemde het al in het raadhuis. Ja, ja, ja. Um, ik... Hoe, wanneer is het open? Is het dagelijks geopend? Uh... Ja, open, we open van woensdag tot en met zondag. Ah, ja. Van 11 tot 5. Mm -hmm. uh, de entree is 1 euro. Dat en, is niks. Nee, dat is niks. Maar die 1 euro die komt dan ook nog ten goede... voor uh, de rolstoelbus van het huis in de duinen. Want we zijn echt we zijn een crowdfunding begonnen... voor de rolstoelbus voor het huis in de duinen. Want ons begint aardig te slijten. En uh, ja, zo'n bus is niet echt goedkoop. Die kost 120.000 euro. Dus dan weet je wel dat... Uh, weet het, maar er zijn al heel veel bezoekers geweest. Dus uh, hier en... Uh, ja. Wat is dan? 1 euro is ook niks. Hè? Ja, precies. Nee. precies. Nee. Ja. En, en, en, mogen bezoekers eventueel een extra donatie doen? Um, nou, dat doen ze al gelukkig. Dat ja. doen ze al. Gelukkig. Ja, ja, ja, ja, nou, dat is ja, ja. wel heel positief. Ja, ja. Even, Kees, die fascinatie van, voor kerstallen. Waar, waar komt dat vandaan? Hoe is het ooit begonnen? Ja, dat is wel apart. Hè? Ja, ja, goed. Als je al apart in het leven staat, heb je ook aparte hobby's. Ja, alleen maar boeien. Daarom zit je hier <laughs> ja. ook natuurlijk aan tafel. Ja, dus, ja. Uh. Nee, uh, de kerstal is uit begonnen. Ik ben hervormd opgegroeid. Maar een, een tante van mij... Die is getrouwd met een katholieke man. En die moest toen... Dat moest katholiek worden. Dat was mm -hmm. in die tijd zo. En die hadden een kerststal staan. En de fascinatie van een kerstal was toen... Als je een kerststal had staan... Dan was alleen maar Jozef en Maria... zaten in die kerstal. Nee, niet. Want de herders werden er pas een week van tevoren bijgezet. Maar de koningen die stonden heel ver weg. Die stonden wel op dezelfde tafel, maar een end weg. En die werden door de kinderen dan elke dag een stukje dichterbij gezet. Ah, ja. ja. Want 6 januari is er drie koningen. Dan mochten de koningen eigenlijk pas bij de kerst al staan. Ja, precies. Nou, dat als kind zijn, fascineerde me dat enorm. En toen dacht ik, ja om zichzelf ging wonen, toen dacht ik, nou dat vind ik leuk een kerstal, die wil ik ook hebben maar ja, toen zag ik er één en toen zag ik er twee ja. <laughs> en toen zag ik er drie en op een gegeven moment waren het er duizend en uh, daar heb ik duizend, mee, ja, ja, ja, dat, oh. daar heb ik mij geëxploseerd in, uh, in Beverwijk toen woonde ik in Velsen-Noord in Beverwijk heb ik toen in de Agatenkerk geëxploseerd, in de Hervormdekerk heb ik geëxploseerd, maar toen kwam ik tekort omdat ik ging verhuizen, en toen heb ik alles verkocht maar ja, dat blijft kriebelen. Hè. Dat, dat blijft er dingen. Nu jullie hebben weer 400? 400. Je bent opnieuw begonnen? Ik ben opnieuw begonnen. Oh. <lacht> Geweldig. Hoeveel, zei, hoeveel heb je er nu, zei je? 400. Ja, nou, ja. Ik heb geloof ik van de week ook alweer 10 bijgekregen. Want eh, niet dat ik ze zelf koop. Ah, maar er komen ja, ja. mensen en die zeggen... Oh, ik heb nog een kerstalletje. Ik werd net, net onderweg naar hier... werd ik nog aangehouden door een, een oudere mevrouw. Die zeggen, oh jij bent diegene van die kerstal, hè? Ik heb nog eentje. Zal ik hem komen brengen? Ik zeg, ja prima hoor. En, dan, en zo gaat dat, uh, maar de hele tijd gaat dat maar door. Mensen komen ook kerstallen brengen. Ja. ja. En staan die nu ook allemaal geëxposeerd? Uh, ja. in die? Alle, alle, alle, alle 400? Alle 400, uh, nou ja, 400 plus uh, staan ja. geëxposeerd in het raadhuis nu. Ja. ja. En, en de, de, uh, wat doe je er dan de rest van het jaar mee? staan er uh, 40 uh, bij mij thuis. Maar dat zijn dan de, echte, uh, de, de, waardevol, de, de meest waardevolle. Ja. Kijk, ik heb uh, een kerstal uh, erbij staan. Nou ja, dan moet je toch echt wel tegen de 2000 euro aan uh, het ja. Uh, maar ik heb ook een kerstalletje staan van 95 cent. Ja, dus, snap je? Ik bedoel, maar dan is het wel echt plastic, hè? Ja. Uh, uh, uh, ja. Prachtig. Dus, dus uh, ja, weet je dat... Uh, die, die duren, ja, die zet ik niet in de garage neer. Hè? Die vergoudt ook niet. Die staat mm. natuurlijk ook binnen bij mezelf. En uh, een hele... Die, die echt zo fijn zijn, dat ze breken als je ze gaat uh, inpakken. Ja. Maar die staan dus allemaal bij me thuis. Uh, zelfs een stuk of veertig of zo. Ja. Ja. Heb, je, heb je persoonlijke voorkeuren? Welke, welke vind je speciaal en waarom? Nou, ik, nee, nee, nee, nee. Ik heb niet een specifieke voorkeur. Ik vind de, de, de, de Italiaanse bijvoorbeeld, hè, de, de, de kerststal... ...komt oorspronkelijk uit Italië... Hè? Oh, oké. Okay. is door Franciscus van Assisi eigenlijk bedacht... ...in zijn levenstijd... ...dan moet ik de levenstijd even kwijt... ...maar uh, in zijn tijd uh, is hij daarmee begonnen... Er was in principe eerst Jozef en Maria... ...en het kindje, ...maar later is het uitgebreid naar de herders en de koningen... ...en als je nu de Napolitaanse kerststal hebt... ...waar ik dus nu ook een uh, diorama van heb gemaakt... ...wat dus ook in het uh, raadhuis staat... ...dan heb je dus Bethlehem... ...uitgebeeld... ...met wat... Wat gebeurde er op het moment dat Christus werd geboren? Nou, we weten van de Bijbel de herders met de engelen. We weten dat er Bethlehem was, een plaats. En we weten dat er drie koningen onderweg waren. Uit de woestijn naar de stal. Nou, dat is dan een heel diorama geworden eigenlijk uh, vanuit uh, Napels. En dat is eigenlijk een beetje over de wereld ge gekomen. Dat is de Napolitaanse kerststal. En die is gewoon leuk om te, ja, om te maken, gewoon zelf ook. Ja. Ik heb een, een, er staat nu een diorama van... Uh, van bijna drie meter en uh, 1,20 hoog. Met, uh, ja, met alle hele kleine poppetjes erbij, van wie dat dan wel voorstellen. Een winkeltje in Bethlehem. een dingetje in Bethlehem. Een, een, een en een herder nou, en noem maar op. Geweldig, geweldig. Ja, het ziet er eigenlijk leuk uit. Moet ik... ja. nou, de, de, de expositie is uh, sinds wanneer is hij uh, te bezichtigen? Tot 7 januari. Tot 7, oh, tot 7 januari ja. is hij te bezichtigen, natuurlijk. Ja. De dag na drie koningen natuurlijk. Ja. Uh, er is ook nog een officiële opening. Ja, de officiële opening is aanstaande vrijdag. Die wordt gedaan door uh, Gert-Jan Bluis. Uh, en ja, iedereen is gewoon welkom om te komen. Ja. Het is gewoon een, een, een leuke... We zijn al open uh, gegaan, uh, maar officieel voor de Sinterklaas en Kerst... dat is altijd een beetje een dingetje in Nederland. Hè? Ja. Dus er zit altijd een beetje zo'n speling tussen, zo wat doe je? Maar dat hebben we, uh, dus op 8, uh, uh, 8 december hebben we hem uh, neergezet. Ik moet er even bij vermelden dat ik uh, een uh, leuke samenwerking heb nu met de verbeelding... Hier in ah, ja. De verbeelding uh, maakt uh, heel veel dingen, maar de verkooppunten zijn eigenlijk maar miniem. Ik zeg, nou ja, kom maar lekker bij in het raadhuis staan met de verkoop van alles. En die hebben voor mij speciaal kleine kerststalletjes ge gemaakt voor in de kerstboom te hangen. Hé, hey, wat leuk. Ja, dat is erg leuk. En, en, en nou, het loopt als een trein. Ja. Die, dat, dat gaat, de, de mensen kopen allemaal zo'n kerststalletje, dat is heel erg leuk. Nou, ik, um, uh, ik krijg ondertussen even een signaal van, uh, van de techniek dat we het interview moeten gaan afronden. Oh, okay. Dus dat gaan we dan ook met deze doen. Is dus mijn laatste vraag. Heb je nog iets toe te voegen aan in het interview? Maar dat heb je dus net verteld. Ja, dat je dus ja, ja, precies. Hoor. Die kerstalletjes kunnen ja, komen. Ja, ik zou zeggen, komt alle kijken. Hè? Ja, komt, ja. Alle tezamen, ja komt alle tezamen inderdaad. Ah, ja, ja, ja, ja precies. Het in in, in, in uh, uh, het, raadhuis. het raadhuis in het... De ingang is in de halterstraat. ingang in de, de halterstraat, ja. precies. Ja. Ja, dat maar is je ziet het buiten, hoor. allemaal aangegeven buiten. Ja, oké. Okay, hartstikke leuk. Nou, dankjewel voor je komst. Je hebt ook nog een verzoeknummer. Ja. En dat is... Homo sapiens van Robert Long. We gaan er lekker naar luisteren. Dankjewel en fijne kerstafvast. Hetzelfde. Ja. De zee is een vrouw. En zij is een vrouw Ze wonen samen op een flat in Rotterdam Wat zou dat nou, de een heet Lies, de andere Jet Een stel dat zich uitstekend redt, goed katholiek En keurig net op vrijdag zelfs een viskroket Ze slapen in hetzelfde bed En af en toe, dan doen ze het Hij is een man En hij is een man ze zijn al jaren bij mekaar, wat is daarvoor bijzonders aan? Het is nou toch wel zonneklaar, als zij dat willen doen ze maar. Al was er dan geen ambtenaar, die sprak, nu bent u dus een paar. Helpt diertjes, een plezier, niet waar, dat is voor niemand een bezwaar. de ogen van zo'n klootzak als een vijzer Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome zure smoel Omdat hij zelf niet neuken mag, meent hij vol grijze Zijn medemens die anders is terecht te moeten wijzen Het God te samen op één stoel, dat geeft een lekker machtsgevoel hij vindt het vast ontzettend fijn om Roomser dan de paus te zijn. Dus kijkt hij op het mensdom neer als plaatsvervangend, lieve Heer. Alleen dat lieve klopt al lang niet meer. Hij is een vrouw en zij is een man. Dat is nog niet zo lang zo, omdat dat de laatste tijd was, kan ze stichten samen een gezin. Dat was wel moeilijk in het begin, maar zij nam hem tot gemalin. En hij is nu haar hartsvriendin, dus hielden ze de moed erin en kregen leven nieuwe zin. Dat geldt natuurlijk niet voor zo'n fanat als die Simon is. Die vredigt dat God liefde is en vrede en geluk. Die man die denkt beslist dat hij nog beter dan Gods zoon is. Omdat hij alles wat voor zijn begrippen ongewoon is bestempelt als onzedelijk. Dat vindt hij zelf wel redelijk. Wie anders is, heeft weinig kans. Hij burgt ze met zijn rozenkrans en trapt ze stevig, maar devoot uit zijn humane vitae boot. Tegelijk en grondig in de goot. Maar, ik ben een mens en jij bent een mens. Ook onder de verzamelnaam bekend als homo sapiens De een wil dit, de ander dat Hier vind je wat, daar laat je wat Maar als een mens een ware aard Zijn leven lang verbergen moet Is de kerk geen stuiver waard Al zeggen priesters, God is goed Want als je God als goed beschouwt Vindt ie het beslist niet fout Wanneer je van een ander houdt Elk geloof claimt dat het weet wat hun gods eigenlijk bedoelt. Laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen en doe wat je voelt, van. ze weten dat hun macht alleen op krijgen met de stoel. Dus laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Ja, dat was Robert Long. Laat ze maar lullen. Ja, en zo is het. <lacht> nou, gaan ga we afsluiten. Uh, bedankt allemaal. Uh, Isabel voor de techniek. Jelmer, Ronald. En uh, tot een 19... Oh, ja, okay. ja, dankjewel. En vergeet Absoluut. niet te stemmen. Tot 19 december. <lacht> we gaan eruit met Pranky Goes of Hollywood. Tot en nogmaals, Laten. vergeet niet te stemmen. <lacht> Strategisch. <lacht> yes, klaar. Keep the vampires from your door I, I i i Feels like fire I'm so in love with you